Met Matt Melden, de vroegere astronaut, heeft zich na zijn vele avonturen in de ruimte samen met zijn vrouw, dokter Valerie Reiner, teruggetrokken op het platteland. Hij heeft zich voorgenomen voor het aan een rustig leven te leiden en hij houdt zich dan ook alleen nog maar bezig met het boerenbedrijf, terwijl zijn vrouw een praktijk als huisarts heeft opgebouwd. Allang heeft zijn naam niet meer in de kranten gestaan, totdat... De blauwe zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Stil. Daar zit hij. Pas op. Ah. Geweldig schot met melden. Rechter Oefening, lieve schat. Toch vind ik het geen leuk tijdverdrijf met jagen. Vrouwen, je weet nooit wat je dan hebt. Eerst bewondering, dan verguizing. Ja. Zo bedoel ik het hm? niet. Maar kijk dat arme beest aan uw zielig liggen. Ach, zo blijf ik een beetje in training. En ik heb je al zo vaak gezegd: die eberswijnen moeten toch afgeschoten worden. Mm. Er zijn er veel te veel hier in de buurt. En als ze geen voedsel genoeg vinden in het bos... Dan vreten ze je hele oogst op. Ja, ja, dat liedje, dat ken ik zo langs mijn hand. Als je eenmaal besloten hebt te gaan boeren, dan moet je het ook goed doen. Je gaat er wel in op, hè? En jou bevalt het landleven maar matig, als ik het goed begrijp. Ah, ah, Koos, Victor, af. Ja, ja, ja, brave hond. Oh, ik hoef niet de hele dag achter de vloeg te lopen. Ik heb tenslotte mijn werk nog. Ja, die heilige patiënten van jou, hè? Dr. Valerie Reiner, geneest alle kwalen. Ja, ik zou anders liever wat meer aan wetenschappelijk onderzoek noemen in plaats van op te tornen tegen die bijgelovige boeren hier die roepen pas de dokter als ze op sterven naar dood zijn krijg je tenminste de gelegenheid toch eens een paar wonderen te vrichten ach jij trouwens met kruiden kom je een heel end. Begin jij nou ook al? kom, trek dan maar niet een gezicht of ik je brood uit de mond wil stoten laten we de buit maar eens ophalen hoor je, hij verstaat precies wat we zeggen ja, pas maar op je woorden Eh, denk je dat je die hier door kunt met de jeep? Ja, zal wel gaan. Haal hem dan maar gauw. Ik heb geen zin om met dat zware beest te gaan sjouwen. Zo terug. Morgen, buurman. Morgen, kijk niet. Zo vroeg al op pap. Ja, kijk niet, daar ben je niet gewend voor stadsmensen, hè? Nou, je, je bent anders wel aardig ingeburgerd hier. Hoe lang is het nou alweer? Nog geen twee jaar. Nou, en krijg je er nog steeds niet genoeg van? Zo, die stilte. Mm -mm. Hier. Er gebeurt nooit dus wat. Dat was je vroeger wel anders gewend. Daarom juist. Ik heb genoeg meegemaakt, kijk niet. Genoeg om het een poosje kalm aan te doen. Een poosje? Ga je weer? Oh, nee, nee, nee. Geen plannen hoor. Oh. zeg. Je hebt al een goede te pakken op de vroege morgen. Dat is niet zo moeilijk. Het sterft hier van de zijde. Oh ja, oh ja. Ah, daar is wel. Nog een voordeel van mijn tandleven. Kijk, dat ziet mevrouw nog eens. Morgen, buurvrouw. Oh, oh. kijk niet. Hoe is het? Och, zo'n gangetje. Ik zei net een beetje leven in de brouwerij dat zo mijn best staat. Daar droom jij van, hè, sinds wij hier wonen. Ik heb je al gezegd, als jij ons leert hoe we het land moeten bewerken... ...en wat we moeten doen om het vee leven te houden... ...dan zal ik je leren hoe je ruimteschip moet besturen. Oh, melden Dat zou ik niet durven, dat weet je best. <skriessie> nou, houd dan maar even de buiten in de jeep te gooien. Ja, ja. Zo, Ja, Richtig? ja, ja, Koesma. Ja, jij mag ook helpen. Zo, uh, uh, ik de voorpoorten. Ja, zo. <skriessie> uh, uh, Mooi nou. zo. Stap in, jongen. Je rijdt toch op zover met ons mee. O, ja, ja, ja, graag. Valt niet mee hier door de struiken. Zeg, buurman. Als jij dan toch het boeren moet leren... waarom brand je dit hakhout dan niet af? Waarom zou ik? Dan ben je, dan ben je al die zwijnen kwijt. <laughs> Goed idee, Met. Dan hoef je ze niet meer te schieten. Let jij nog maar op je stuurdokter. dokter. Hey. Vrouwen hebben tegenwoordig ook inspraak. Mag dat? <tie> Natuurlijk. Ik had het tegen Ketny, liefje. <tie> en wat jou betreft, inspraak is goed... als het maar niet tot medezeggenschap leidt. <tie> dat, dat mag. Tot de bosrand. Heb ik ook gedaan. Heb je meteen een mooi stukje land vrij. Ik zie wel. Alsjeblieft, heren. De grote weg... Wat ben jij daar aan het doen, Matt? Dat zie je toch? Het houdt afbranden. Als het bos maar niet in brand gaat. Niks daarvan. Het vuur loopt met de wind mee. Prachtig gezegd, hè? Angstig. Bang? Met De tovenaarsleerling. Roept krachten op die hij niet meer kan bedwingen. Ho, ho, ho, ho. dat zal wel meevallen. Hmm. Tot nu toe heb jij alles wezen. Ja, ja. Ah, doe niet zo spellend. Kom, ga mee naar huis. En dit hier zo achterlaten? Ja, waarom niet? Nou, hoor. Nou, kom mee. Wat heb jij te doen vandaag? Ik heb spreekuur van oh. <laughs> Niet goed? Oh, ja, ja, uitstekend. Overwerk je niet. En nee. eh, eh, eh, vanmiddag? Naar de stad. Zin om mee te gaan? Ander keertje. Ik zet het hele ploeg in het afgebrande stuk. Overwerk je niet. Nee. Nou, je ziet het, hè? Ja, je hebt mijn raad opgevolgd. Wat is er? Niet goed? Je had beter kunnen wachten tot een nieuwe maan. Dat heb je er niet bij verteld. En met jouw bijgeloof heb ik niets te maken. Nou, ja, dat, dat zou ik maar niet te hard zeggen, Melden. Dat zijn de dingen van het land. Ah, schitterig uh, man. Help me liever die boomstronk uitgraven. Uitgraven? Dat is geen voor wikken aan. Heb je het met de tractor geprobeerd? Maar nou, dat zie je toch? Ik duw suf met dat ding. Dan moet je niet duwen. Trekken? Regeloos? Nou probeer het maar, zo je het zien. Heb je een ketting? Ja. Hier. Ah ja. Die hond van je schijnt niet erg gesteld te zijn op die boomstronk. Hij uh, heeft er natuurlijk de pest in. Dat hij er niet uit wil, net als ik. <laughs> Misschien is er vroeger aan die boom wel eens iemand opgehangen. Uh, ja, ja, uh, <laughs> nee nee nee nee echt waar. Honden voeren, dat weet je. In de hoek van mijn schuur, hè, daar is een balk. En iedere keer als mijn hoog... Klaar. Benieuwd of het nu ja, gaat. gaat. Ja. Meer gas. Kom maar. Oh, hij doet het niet, hè? Nee. Ook met rekken niet. Nee, verdond niet. Oh. Dat kreng zit behoorlijk vast. Ik kan me niet herinneren dat die dat ooit zulke zware bomen gestaan hebben. Maar hij is toch iets meegekomen. Hier. Ja. Kijk wat een zwarte wat, toch? Uh -huh. Als we die nou eerst eens afhakken. Ja, maar hij is pikzwart. maar oh, natuurlijk. De boel heeft hier goed in de fik gestaan. Nou, het ziet er anders niet verkoold uit. Ja, nou, is de bijl. Nee, kijk, die laat mij nog maar. Ik, probeer hem hier te kappen. Ja, goed. Zeg eens dat ding hard. Ja, zal ik het even van jou? Vernehmen? Nee, nee, nee. nee. Ja. Zo, ik ben er bijna door. Er zit wat onder ja lijkt wel een steen of zo zal ik nog eens proberen te trekken ja! nou komt ie eruit je hebt hem wel doen. wat een kan je nou nou nou wat een, een ja, maat, ja ja he? zie je dat wel in uh... Die steen ja, is ook pikzwart. Mm -hmm. Ik zei het al, dat heeft niks met dat vuurtje van jou te maken. Ja. Dat ding is ja. hier al even onder de grond. Zal het eens kijken. Ja. Zo, even de klei eraf vegen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, mooi regelmatig van vorm. Het lijkt wel een grafsteen. Hoe raakt die hier nou voor zijn? Het grafje van de gehangene. Nou ja, <laughs> ze zullen proberen uit te graven. Ja, Tot je hem ver genoeg bloot hebt om de ketting erom te gooien. Ja, ja, zo wacht even. Zo. Ja, huh? zo. Ja. Zo. Ja. Hartspulder. Lijkt wel graniet. Ja. Toch, toch. Toch staan er letters in ja. Kijk maar. Ja, waar, waar. Ja, prachtig. Maar dat is. Wat? Ja, wacht eens even. Gooi die ketting erom. Ja, ja. zo. Ga maar. Gaat die. Ja? Zo, hebben. Goed, zo. Hebben. Af, Victor, af, af af af af En? Zit er wat onder? Ja, wat had je verwacht? Een grafkelder of zoiets? Ik weet niet. In ieder geval een graf of zo. Hm? Uh, doe nou Victor af, topkop. Verdomme. Hij legt met zorg rug naar boven. Ja, ja. Help eens om zijn, Ja. Ja. niet. Ja. Ja, ja. maar e dat, dat zal niet meevallen. Melden. Eén, twee, Alsjeblieft. Zeg eens, hè. Wat, wat zijn dat voor gekke tekens? Zij zijn dat hiero hiero. Waar het maar hiero Dat is wat anders, kijk niet. O oh, ja? Het is een duidelijke schriftvorm. Maar met onbekende tekens. Ja, maar dat, dat bevalt me niks, Buurman. Zoiets kan ongeluk brengen. De hond is ook al zo onrustig. Ja, ik let ze maar. Ja, ja. Ik moet hier het mijne van hebben. Wacht op, ik kijkt niet. Ik haal mijn camera. Tanory, ik ga dadelijk met je mee naar de stad. Is het gelukt, met? Ja, hier zijn de foto's. Oh, laten zien. Zo. Kijk eens. Zie je dat? Oh. Ja. in dat is... Even... Oh, die idee. is scherp. Ja, spachtig. Hè? Zo, ja. Ja, is... ook. Ik heb nog een stukje graven ook, hè. Niks. Zie je wel? Mm -hmm. Nou, ik zit al bijna twee meter diep. Dat die is en... duidelijk. Ja. Weet je zeker dat je dit soort schrifttekens nooit eerder hebt gezien? Ja, wij weten niet, nee. Nou ja, dat zegt natuurlijk niet veel, maar... Maar wat? Ik heb zo'n idee dat ik iets heel bijzonders op het spoor ben. Wat wou je doen in de stad? Naar de universiteit? Naar de bibliotheek. Eerst eens kijken of ik er zelf uit wijs kan worden, voordat ik er een andere bij haal. Als het ons maar geen narigheid brengt. Wat krijgen we nou? Begin jij nou ook al? Hier stuurt niet, kijk niet meer aan mijn hoofd. En nu kom jij ook nog eens. Mm. Jij gaat veel te veel met die mensen hier uit de omgeving om. Al dat onzinnige bijgeloof. En dat allemaal om een paar oude schrifttekens die ik niet kan thuisbrengen. Alsjeblieft, met draaf niet zo door, anders komt er werkelijk een uh, van. Hou nou op, schatje. In de vorm van een echte oh, ruzie. Oh, sorry, schatje. <laughs> nou, wil je maar afzetten bij de bibliotheek? <laughs> Natuurlijk. Er is vlak vlakbij een koffietent. Daar wacht ik dan wel op je. Kan ik u misschien ergens mee helpen, meneer? Graag. Oh, ik, ik zoek iets op het gebied van oude schrifttekens. Komt u maar even mee. Wilt u de boeken mee naar huis nemen? En, laat u eerst maar zien wat u hebt. Waar moet het precies over gaan? Rune, hierogliefen, spijkerschrift, keltische cultuur? Nee, nee, nee, nee. een of andere vroege Amerikaanse cultuur. Indianen, Inca's of iets dergelijks. Oh, dan eh, zou u hier eens moeten kijken, meneer. Mm -hmm. U kunt hier wel gaan zitten. Dan zit u rustig. Ja. ja, dat heb ik wel nodig. Zo, dank u. Ik heb een knallende hoofdpijn. Oh, wat vervelend. Zal ik een aspirintje voor u halen? Oh, graag, ja, dank u. Als u hierin niet vindt wat u zoekt, dan heb ik nog wel een paar andere werken voor u. Ja, ja, is goed. Zo. Oh nee, nee, nee, nee, nee, dat is niks. Oh, god, wat voel ik me beroerd. Alsjeblieft, meneer. Hm? Een aspirine en een glaasje water. Oh, dank u zeer. Zo. Het is hier benauwd, hè? En dan zo stoffig met al die boeken. Ik heb er zelf ook vaak last van. Wat? Van hoofdpijn. Vandaar dat ik die pilletjes bij de hand heb. Gaat het weer een beetje? U ziet zo bleek. Uh, ja, het gaat wel over. Laat me maar. Als u nog iets nodig hebt, ik zal u graag helpen. Uh, oh, dank u, dank u. Laat ik eerst dit maar eens bekijken. Hmm. Mag ik misschien bij u aan het tafeltje komen zitten? Alles is bezet. Deze is ook bezet als u het weten wilt, meneer. Oh, neemt u me niet kwalijk dan. Te... Hé, hey, wacht eens, Stevens! Pardon? Generaal Stevens in Bergen. Ik had u bijna niet herkend. Ik heb geloof ik niet de eer... Wacht eens. <laughs> Vel? Fellery. hoe is het met jou? Uitstekend. Blij weer eens te zien. Zou het toch je zeggen, weet je nog wel. Ja, natuurlijk. Maar het is ook alweer zo lang geleden. Maar gaat u... Ga toch zitten. Maar, maar deze plaats is bezet, zei je toch. Voor forcierders wel, voor generaals buitendienst niet. <laughs> ja, ja, buitendienstig, dat wel. Ben je ermee opgehaald? Heb je de lier aan de wilge gehangen, of hoe heet dat in militaire kring? Nee, niks. Ik ben gepromoveerd. Oh, gefeliciteerd. Ja, weggepromoveerd kun je beter zeggen. Hm. Hoe hoger je komt, hoe meer je te maken krijgt met politiek... En ik hou er niet van om de hele dag op kantoor en vergaderingen rond te hangen. Ik wil actie. En? Heb je dat? Wat doe je nu? Ach, tot er zich iets beters voor doet. Ik ben militair adviseur, zoals ze dat noemen. Ja. En jullie? Ja, we hebben elkaar wat uit het oog verloren, hè? Matt heeft zich net een beetje teruggetrokken uit alle actie. We wonen al bijna twee jaar op een boerderij hier vlak in de buurt. Kom eten vanavond, dan kan je het meteen zien. Het zal een verrassing zijn voor Met. Met achter de koeien. Ik kan het me niet voorstellen. Mm -hmm. Juffrouw, mag ik nog een kopje koffie? Jij ook nog? Ja, graag. Twee koffie graag. En uh, bevalt het u? Oh, jawel. Al oh, laat hij geen kans voorbij gaan om met hem mee te gaan naar de stad. Hij zit hiernaast in de bibliotheek. Hoe leer ik boeren in tien lessen? Wat? Nee, niks. Nee, nee. Zeg, ik kom heel graag eten vanavond. Dank, Dank u wel, Juffrouw. Uh, je suiker? Ja. Nee, met heeft een. Uh... Een steen gevonden bij ons op het land met inscripties. Kijk, dat heb je bij ons op het land niet, hè? Dat rotlawaai van het verkeer. Het blijft nog staan ook hier. Waar? Daar voor dat grote gebouw. De bibliotheek. Zal er wat met net zijn. Hoe kom je daar nog bij? Die hey, steen. Ongeluk. Ik voel het. Welke steen? Kom mee. Je tas. Kijk, dan ik. Matt! <laughs>